Nacht, het begin, van, het begin van vrijdag 24 augustus. Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de kerncentrale in Borselen en de onderzoeksreactoren in Petten en Delft... zijn geen extra maatregelen nodig. Dat zegt de kernfysische dienst. Minister Verhagen had de dienst gevraagd onderzoek te doen... na problemen in twee Belgische kerncentrales. De centrale in Doel kampt al een tijd met problemen met een reactorvat. Volgens Verhagen komt het vat in borstelen van een andere fabrikant... De minister heeft België gevraagd om een gezamenlijke oefening... bij de kerncentrale Tians te regelen. Ook in Tians, niet ver van Maastricht, zijn problemen gemeld. Pieter van Vollenhoven vindt dat longarts Postmus van het VU Medisch Centrum... lof verdient en niet moet worden ontslagen. Hij zei dat als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie... in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Als de patiëntveiligheid in het geding is... dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht van het VUMC en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over aanhoudende ruzies op de afdeling Longchirurgie. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal dat in een bandenbedrijf in Os is gevonden. Omdat het mogelijk een explosief is, werd het bedrijf vanavond tijdelijk ontruimd en werd de omgeving afgezet. Het bedrijf op een industrieterrein in Os handelt in oude banden van lege voertuigen en vliegtuigen. De band met het mogelijke explosief was afkomstig van het Britse leger. De Rabobank voorziet krapte op de woningmarkt. Topman Moerland waarschuwt zelfs voor woningnood. Volgens Moerland is er sprake van latente woningnood... doordat er jarenlang te weinig is gebouwd. Elk jaar komen er 70.000 mensen bij die een huis willen kopen... terwijl er maar 45.000 huizen per jaar worden gebouwd, zegt hij. In de laatste voorronde van de Europa League heeft PSV zijn eerste wedstrijd gewonnen. In Montenegro werd het 5-0. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. In de Kuip werd het 2-2 tegen Sparta-Praag. Twente verloor in Turkije met 3-1 van Bursa-Spoor. Heerenveen verloor in Noorwegen met 2-0 van Molde-FK. En in Moskou verloor AZ met 1-0 van Anji. Dan nog eens weer, steeds meer bewolking, van tijd tot tijd regen. In de middag wat zon en bijna overal droog, zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Er was een tijd dat bankiers mannen waren, mannen, mannen van aanzien. Ik hoor mijn opa nog zeggen: word bankier, dat is een baan voor het leven. In een paar jaar tijd is het toch echt anders komen te liggen. Banen voor het leven die bestaan sowieso niet meer. En aanzien, ach, ik denk dat er aardig wat bankiers zijn... die op een verjaardagsfeestje mompelen dat ze iets doen in de financiële sector. Alles liever dan zeggen dat je bankier bent. Mijn gast vannacht is fiets- en zeilvriend Edmond Hilhorst... van Zuid Independent. Edmond, jij bent tien jaar bankier geweest. Klopt. Um, op het laatst was je verantwoordelijk voor een aantal vestigingen van ABN AMRO. Als ik dat zeg, zucht je dan, denk je, ach, elk huisje is een kruisje? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Eh, ik heb een hele mooie tijd gehad bij ABN AMRO in de jaren negentig. Eh, heel veel kansen gehad. Maar die laatste functie als rayondirecteur heet dat dan, als je een aantal vestigingen hebt... Uh, daar zaten inderdaad wel een paar uh, minder aspecten aan. En een van die aspecten was uh, niet om trots op te zijn. Het verkopen van producten waar je eigenlijk niet achter kunt staan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook over de verzekeringswereld. Uh, die heeft ook een groot vertrouwensprobleem. Uh, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Uh, je bent hier, omdat ik je ken als iemand met een verhaal. Um, dit is een aflevering van de zomereditie van Kaas Dus ik ben heel blij dat je hier vannacht wilde zijn. Um, laten we even beginnen met de Volkskrant van vanmorgen. Er stond een interview in met economen Helene Mees. Um, zij promoveert op de stelling dat de kredietcrisis die de westerse wereld nou thijstert um, niet veroorzaakt is door de banken, maar door de spaarzaamheid van de Chinezen. Ja, zeer interessant en vernieuwend. In ieder geval is het origineel. Uh, ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat zo bedacht hebben. En ik heb zelf ook nog moeite om het helemaal te volgen. En, uh, het, het lijkt een hele mooie manier voor bankiers om een straatje schoon te vegen. Dus in die zin zou je in haar complottheorieën denkend uh, daar een complot kunnen vermoeden. Wat ze zelf zegt, dat ze dol op complottheorie is. He? Dat is een Precies, van de dingen dat, die uh, ze dat, dat ze dan ook in BNR aangeeft vandaag dat ze uh, geen complot in China heeft kunnen ontdekken. Nou, ik wil het hier ook niet suggereren, maar ik, ik vind het verrassend. Um, het is natuurlijk wel zo uh, dat ze een punt heeft dat er heel veel geld over was in China. Ja, dat is haar uh, stelling ook. Okay? De Chinezen ja. hebben zo ongelooflijk veel geld gespaard. Dat, dat komt op een gegeven moment op de kapitaalmarkt, internationale kapitaalsmarkt. En dat zorgt ervoor dat de rentes over de hele wereld zo daalden dat de rendementen van banken ook instorten. Ja, ja dat, is, uh, dat is eigenlijk de basis van haar uh, theorie of van, van haar proefschrift denk ik dan ook. Uh, waarbij ze aangeeft van uh, de spaarquote van Chinezen is richting de 30% gegaan. En al wat die Chinezen, is dat? De spaarquote. Yeah. Dat is het bedrag van het inkomen wat uh, gespaard wordt. En normaal gesproken is dat in ontwikkelende landen, zoals China destijds zeker was, veel lager of praktisch nul. Mensen die weinig geld hebben sparen in het algemeen niet. Dus Het is bijzonder dat in China die, die spaarquote, dus het aandeel van het spaargeld in het inkomen, groot was. En daarop baseert ze de stelling van ja, dan is die, die rentes op de kapitaalmarkt zijn daardoor omlaag gegaan. En dat heeft de, de crisis op de huizenmarkt en vervolgens de crisis in de bankeren sector veroorzaakt. Nou, wat, wat dacht je? Jij? jij bent econoom. Wat dacht je toen je het las vanmorgen? Nou, eh, laat ik het nog eens een keer lezen. Vervolgens laat ik het nog eens een keer lezen. Dat was natuurlijk een redelijk sumier verhaal. Eh, ik heb het hele proefschrift nog niet na kunnen lezen in de tussentijd. Maar ik vond het zeer opmerkelijk en zeer vernieuwend. En ik kan het ook nog niet helemaal volgen eerlijk gezegd. Nou. Maar is het in mijn woorden financiële prietbaat of een, een slimme wetenschappelijke prietbaat, denk je? Uh, ik denk dat er zeker een kern van waarheid in zit. Uh, maar er zijn zoveel oorzaken die de kredietcrisis mede hebben veroorzaakt. En dit is misschien ook een bouwsteen geweest. Maar de, uh, de, de jacht van bankiers op uh, creatieve producten om daarmee meer te verdienen... is toch zeker zo'n dominante factor geweest in mijn ogen. Ja. Als mensen denken, Edmond Hilhorst, wie is dat ook alweer? Je bent met enige regelmaat te zien als, als deskundig in programma's als radar. Um, met name als het om voekenpolissen gaat, eigenlijk om heel veel dingen. Maar een voekenpolissen is dan wel een van de dingen die eruit uh, springen. Heb je, die positie die heb je te danken aan je bedrijf, neem ik aan. Independent ja. profileert zich als een bedrijf dat onafhankelijk is. Absoluut. Uh, en dat is van begin af aan het bestaansrecht. Van, uh, ja, in het begin afzetten tegen de gevestigde orde van de financiële wereld. Tegen verzekeraars, tegen tussenpersonen. En dan met name gericht op producten die in onze ogen niet konden en niet kunnen. Woekepolis is een voorbeeld, aandelenlease, legiolease zijn we allemaal weer vergeten. Met geleend geld gaan beleggen. Precies. Uh, tegen ook weer woekerentes. Uh, ook al wat dat, werd dat begrip toen nog niet toegepast. Uh, maar ook uh, veel te veel betalen voor verzekeringen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dat zijn allemaal misstanden uh, waar wij eigenlijk het bestaansrecht van Indipender op hebben gebaseerd. Want wat wil Indipender zijn? Indipender wil de steun in toeverlaat zijn voor de consument. Wil helpen met het nemen van de juiste beslissingen op financieel gebied en ook op het gebied van gezondheidszorg. Dat klinkt wel heel filantropisch allemaal. Ja, daar zit een filantropische basis in. Er zit in ieder geval een overtuiging achter. We denken dat je alleen maar zo'n bedrijf kan, uh, kan opzetten en groot kan maken. Uh, vanuit de overtuiging dat je iets doet wat echt waarde toevoegt voor de consument. Neemt niet weg dat we een commercieel bedrijf zijn en daar ook aan willen verdienen. Waar zitten jullie verdiensten? Wij verdienen uh, voor het grootste deel ons geld als tussenpersoon. Dus wij krijgen een provisie als mensen via ons een verzekering afsluiten. Dat betekent uh, die provisie? Van, wie wie, wie uh, uh, bepaalt de hoogte van die provisie? Die wordt door verzekeraars. Uh, of door banken, maar het zijn met name verzekeringen die we verkopen door verzekeraars bepaald. En die zijn eigenlijk al jaren geaccepteerd. Een autoverzekering is tot 20 procent, om maar eens wat te noemen. Van de? Van de premie. Maar um, de tussenpersonen, dat waren de, de, degenen waar, waar verweg de meeste mensen hun verzekeringen uh, hebben lopen... Uh, die zijn in zekere zin berucht geworden omdat zij eh, allerlei deals bleken te sluiten met verzekeraars. Die ja. verzekeraars zeiden tegen een tussenpersoon. Weet je wat, als jij nou eens heel veel mensen naar mij toe leidt... Ja. dan zit jij met je gezin eh, volgend jaar eh, of dit jaar nog op de Canarische eilanden. als je het heel goed doet, mag je naar de Caribe. Ja. ja, die incentives bestonden. Die bestaan nauwelijks meer. En daarnaast is natuurlijk in dat provisiesysteem van 20% van de premie... zit een incentive voor de tussenpersoon om de hoogst mogelijke premie te verkopen. Dus die tussenpersoon heeft elke keer een prikkel. Een prikkel, ja. een perverse prikkel is het ook wel genoemd in verschillende onderzoeken. Uh, die tussenpersoon heeft er belang bij om veel dure verzekeringen te verkopen... als hij zijn eigen portemonnee volgt. Tegelijkertijd wil een goede tussenpersoon zijn consument goed van dienst zijn... zijn klant goed van dienst zijn. En dan moet hij juist die klant helpen met aan de laagste premie. Dus er zit een conflict in dat model. Ja, maar wie, wie zegt dat independent dat dan zuiver speelt dat spel? Uh, dat zeggen wij zelf. En dat bewijzen we door in onze vergelijking altijd het hele aanbod op te nemen. En ons daar heel kwetsbaar in op te stellen. Zodat het heel makkelijk is voor kritica's En die hebben we veel, met name in tussenpersonenland. Om uh, voorbeelden aan te dragen waarin dat verhaal niet klopt. Hmm. Als, je, als je op jullie site kijkt, dan zie je dat jullie de laagste, uh, uh, het laagste aanbod zeg maar, staat bovenaan. Uh, maar uh, dat is toch manipuleerbaar? Dat is zeker manipuleerbaar. Maar als wij een, een lager aanbod zouden onderdrukken, niet zouden tonen dan zouden partijen de, partij de aanbieder van het lagere aanbod zich wel melden... en aangeven van ja, er is nog een lager aanbod. Of dan zouden we nogmaals door de criticasters, die wij ook veel hebben... Eh, aangevallen worden van het klopt iets niet in het verhaal. Hmm. Maar, maar ook, ook als het gaat om dat laagste aanbod... Eh, je kunt ook een deeltje sluiten met een verzekeraar die zegt... luister eens, we willen graag een maand lang op jullie boven in die ranking staan. Als wij een autoverzekering aanbieden bijvoorbeeld. Eh, en regel het maar. Ja, nou dat gebeurt gelukkig heel veel... En daarbij verschuift ons model ook eh, richting het helpen van verzekeraars... om goede aanbiedingen te maken. Maar die aanbiedingen moeten dan ook wel echt goed zijn. Dus als een verzekeraar zegt, van, hoe kan ik bovenaan komen? Nou, betere voorwaarden, betere dienstverlening en of een lagere prijs. Maar er is geen, geen secundaire geldstroom zeg maar, van die verzekeraar naar independent toe... Eh, als dank voor het feit dat, dat, dat hoog, uh, jij hun hoog in de ranking zet. Nee, die is er niet. Het is alleen die provisie. En die staat dan in verschillende vormen, maar het is alleen die provisie. Want hoe goedkoper de premie, dus hoe gunstiger een consument uit is... hoe minder jullie verdienen. Ja, dat is absoluut waar. Maar voor ons is het het volumespel. Zoveel mogelijk mensen helpen en daarmee zoveel mogelijk polissen verkopen. En eh, als wij de laagste prijs bieden, is de kans veel groter... dat mensen bij ons ook afsluiten. Dus verdienen we meer. Dus er zit bij ons ook een sterke prikkel om die laagste premie te tonen. Nog kan even. dat? onafhankelijk zijn in de financiële wereld of is dat een contradictie in terminus? Nou, daar zit natuurlijk een, een contradictie in en daar zijn we ook malen op aangevallen. Er zit een contradictie in het feit dat wij een geldstroom die provisie ontvangen van de verzekeraar. Daar zit een financiële afhankelijkheid in. Dat, is, uh, dat valt niet te ontkennen. En er is een extra afhankelijkheid bijgekomen sinds begin dit jaar of sinds eind vorig jaar... toen Achmea een meerderheidsbelang heeft genomen... En dat hebben we ook pas overwogen op het moment dat duidelijk werd dat we onze integriteit in de vergelijking volledig vast konden houden. Ja, maar dat, dat is dus wel een punt. Want ik bedoel, daar werd, uh, um, uh, was wel wat, wel wat opschudding over. Ja. Ik moet zeggen, over niet zo heel veel. Maar goed, de, de, de consumentenbond bijvoorbeeld, die zei... nou, we begrijpen het niet goed wat daar gebeurt... maar we houden het wel in de gaten. Ja. Met andere woorden, uh, Independent, wat zijn jullie aan het doen? Ja, zeker. En niet alleen de consumentenbond. Uh, ook media, ook AFM, uh, ook vanuit de politiek zijn er vragen gesteld. En zeker ook vanuit andere verzekeraars dan Achmea... En die houden ons misschien nog wel het meest in de gaten. Want die hebben er natuurlijk alle belang bij. dat wij een eerlijke vergelijking blijven tonen. Waarom wilde Achmea zo graag Independent kopen? Er zijn een aantal redenen. Eén is dat zij eh, tot voor kort. Eh, met name op traditionele distributiekanalen gericht waren. Dus traditionele verkoopkanalen, telefoon, eh, mail, eh, tussenpersonen. En op internet nog niet zo'n hele grote aanwezigheid hadden. Daarmee van wilde leren. Een andere is, en dat is degene die ons meer aansprak... dat zij uh, op zoek waren naar meer kennis over consumentenvoorkeuren en consumentengedrag. En eigenlijk aan ons de vraag gingen stellen van... hoe kunnen wij onze producten en onze dienstverlening nou verbeteren... zodat die helemaal aansluiten op wat de klanten tegenwoordig willen. Ach, maar je kocht niet zozeer een bedrijf, ze kochten een database. Een database en de analysecapaciteit en de innovatiecapaciteit... om iets met die database te doen. Maar wat kunnen ze ermee? Want in jullie database zit een enorme partij informatie over, over wat, waar mensen voor kiezen... Ja. He, zoekgedrag en, ja. en de vragen die ze aan jullie stellen. Uh, maar wat, wat kunnen ze daarmee? Nou, Daarmee kunnen ze hun producten aanpassen. Daarmee kunnen ze de voorwaarden aanpassen... op wat gevraagd wordt door de consument. Soms zitten er die voorwaarden in producten... waar helemaal niet om gevraagd wordt. Zoals? Uh, als je kijkt bij, bij, uh, bij zorgverzekeringen... Uh, bepaalde therapieën of behandelingen... of uh, bepaalde extra vergoedingen... Uh, die heel veel mensen niet vragen en wel een prijskaartje hebben... Uh, dus wij kunnen aangeven welke voorwaarden gevraagd zijn, welke gewenst zijn, uh, waar consumenten op zoeken. En daar kan dat product, de voorwaarden van de verzekeraar, worden aangepast. Maar verreweg de meeste verzekeringen gaat om geld toch gewoon. Als jij een autoverzekering af wil sluiten, dan denk je, nou luister, dit is de bak die ik gekocht heb. Ja. Uh, en laat ik me alsjeblieft zo min mogelijk betalen voor die verzekering, onderzoeken gunstig ja, mogelijke voorwaarden. Ja, dat zou je denken. En uh, heel veel verzekeraars zien dat ook zo richting vergelijkingscijfers. De, de realiteit is anders. Uh, de gemiddelde consument wil ook dat als er problemen zijn met die auto, s'avonds laat, dat je de uh, telefoon wordt opgenomen, dat je geholpen wordt wil ook eh, dat er verzoenlijke voorwaarden op zitten. Dat je, als je een auto van 11 maanden in de prak rijdt... dat je een nieuwe auto terug kan kopen. En niet een tweede terug moet kopen... omdat je niet de volledige uitkering krijgt. En heel veel consumenten kiezen dus ook op basis van voorwaarden... en dienstverleningen, niet alleen op prijs. Maar weet je dat? Weet je op het moment dat je een verzekering afsluit... Uh... Um, wat, wat de track record van zo'n verzekeraar is. Ja, dat is onze verantwoordelijkheid om dat op een goede manier in beeld te brengen. En dat doen we op een aantal manieren. Eén is die prijs. Een tweede is de, de reviews, heet dat dan. Dus de ervaring, wisdom of the crowds wordt dat ook wel genoemd... van andere consumenten die ervoor zijn gegaan. We hebben honderdduizenden ervaringen van consumenten verzameld... over alle verzekeraars in Nederland. En daar komt een beeld voort uh, hoe elke verzekeraar zijn afspraken nakomt. Dat is een hele belangrijke. De, de ervaring van andere consumenten die voor zijn gegaan. En daarnaast de kwaliteit van de voorwaarden. En daar hebben we een heel systeem voor ontwikkeld om dat meetbaar te maken. Je zei het, Achmea is uh, uh, eigenaar. Uh, 77% van de aandelen liggen inmiddels uh, in hun handen. Ja. Um, dat betekent dat jullie ook weer geld hebben om te innoveren en, en, en uit te breiden, neem ja, ik aan. Ja. Maar hoe, hoe zorg je dan dat die onafhankelijkheid ook maar in de verste verte geregeld is? Of, of kun je dat gewoon niet regelen? Jawel, dat, dat kan zeker. Uh, we hebben uh, ook met de komst van de nieuwe aandeelhouder daar nog extra naar gekeken. We hebben daardoor ook een raad van toezicht in het leven geroepen, die daarop toeziet. Met uh, Artie Dokters van Leeuwen, die tenminste in Toezichtland voormalig voorzitter van de AFM als voorzitter. Uh, en die ziet toe op onze objectiviteit en op uh, onze klantgerichtheid. Het staat ook helemaal los van Achmea of de raad van commissaris... en heeft zijn eigen statuut en eigen onafhankelijkheid. Nou, dat is de, de formele toetsing uh, die serieus is. Daarnaast nogmaals zijn het consumenten, media en verzekeraars... die ons heel nauw volgen... dat we wel eerlijk en integer blijven opereren. Nou, maar maar Arthur van Leeuwen kan toch niet eens eentje voorkomen... dat, dat uh, Achmea jullie gegevens uitbaat en er dingen mee gaat doen? Nee, maar die gegevens uitbaten, zoals je zegt... of die gegevens gebruiken voor productontwikkeling, eh, dat is ook toegestaan. Dat doen we overigens niet alleen voor Achmea, dat doen we ook richting andere verzekeraars. Die kunnen die gegevens ook gebruiken voor hun productontwikkeling. Maar als Achmea nou op een gegeven moment denkt van luister, uh, nou, las, ik neem mezelf als voorbeeld. Ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik, ik ben diep je de site ingedoken, ik heb een offerte aangevraagd. En ik dacht op een gegeven moment Achmea, nah, dat doe ik maar niet, ik neem een ander. Ja. Dan kan Achmea toch ook mij opeens een mail achterna sturen. Beste meneer Dumosh, uh, wat jammer dat u voor een ander gekozen heeft, maar we kunnen u nog een ander aanbod doen. Ja, dat zouden ze misschien wel willen, al heb ik niet de indruk dat ze dat willen. Maar dat gaat niet gebeuren. Want Achmea krijgt niet de klantgegevens van mensen die via ons iets afsluiten. Alleen als ze bij Achmea hebben afgesloten. Oké. Okay. In andere gevallen kunnen ze niet bij. Er zit nee. een hekwerk omheen. Ja. En de, de buitenkant en ook de binnenkant is afgegrendeld. Door een controlerende instantie. Ja. Edmond. Uh, jij hebt uh, uh, van 1989 uh, af heb jij bij de ABN gewerkt. Maar jij wilde uh, eigenlijk medicijnen gaan studeren, toch? Ja, klopt. Ergens is het misgegaan. Ja, uh, ja, de vraag is: wat is er misgegaan? Ja, nou, ik werd uitgeloten tot twee keer toe. Dus uh, ik was inderdaad uh, vastbesloten om medicijnen te gaan studeren. In die Waarom jarenpante. medicijnen eigenlijk? Dat, uh, dat sprak me aan. En niet zozeer als wereldverbeteraar, maar de, de, de sfeer in de zorg sprak me aan. Ik werkte op middelbare school in een bejaardentehuis als voedingsassistent. En ik, ik vond dat een mooie omgeving. En enerzijds had het te maken met de zorgen voor mensen. En anderzijds, in alle eerlijkheid, had het ook te maken met de zussentjes die daar rondliepen. Die, die vond je wel leuk? Die vond ik heel gezellig. Ja. Dus, uh, ik weet niet helemaal of dat de juiste motivatie was. Maar nou, ja, als puber is dat wel een drijfveer. Er zijn wel uh, meer mensen die op grond daarvan een beslissing genomen hebben. Niet altijd de meest gelukkige trouwens. Ja. Ja. Maar goed, dat werd het uh, uiteindelijk niet. Uh, twee keer uitgeloot. Toen uh, uh, economie als parkeerstudie. Ja, eigenlijk wel. Uh, van ja, economie, daar hoeft hij niet zo verschrikkelijk hard voor te leren, was het beeld. En dat klopte ook wel in mijn ervaring. Dus je kon leuk andere dingen doen tijdens je studie. Uh, en dat heb ik volop gedaan. Veel gesport. En toen ik na de derde keer uh, pogen wel werd ingelood... was ik inmiddels zover met economie en met name genieten van het studentenleven. Ik dacht van ja, die studenten moeten wel heel hard werken. En dan ook nog practica's middags... En daar was ik lui voor, eerlijk gezegd. Dus toch maar afgemaakt. Ja. Uh, en meteen bij de bank gaan werken? Ja, nou na nog een periode van vier maanden bij een accountant waar ik uh, adviseur zou worden. Uh, junior consultant. Uh, dacht ik na een paar maanden als consultant van ja, dat, dat kan helemaal niet. Als uh, onervaren iemand uh, doen alsof je anderen kunt adviseren. En toen ben ik inderdaad bij ABN AMRO in dienst gegaan. Hmm. ABN destijds nog. Wat, wat oh, was was ja. wat de ABN-tijd zo. Wat voor cultuur trof je eraan? Nou, ABN op... eh, was een heel ander bedrijf dan Amro. Eh, traditioneel. Eh, een beetje koloniaal. Eh, met name op het hoofdkantoor waar ik zat. Eh, statusgericht. Maar ook heel integer in de zin van de boel niet belazeren. Naar de toenmalige normen. Tegelijkertijd was het natuurlijk wel zo dat in de jaren tachtig voorwetenschap... Eh, nog geen besmet begrip was. En je... Uh, gebruik kon maken van de kennis die je had. Voorwetenschap betekent als je weet dat een bedrijf uh, bijvoorbeeld hele goede jaarcijfers gaat publiceren, um, dat jij dan tegen je vriendjes zegt uh, van joh, weet je wat? Is ja. Jij slim bent, koop je van bedrijf X vast dat aandelen, Precies. want morgen ga je een hele leuke dag beleven. Precies. En dat was in de jaren tachtig uh, heel gebruikelijk en daarvoor. Uh, dus dat in die zin uh, en nu naar de huidige norm nu strafbaar, naar de huidige norm niet integer, maar naar de toenmalige norm uh, heel gebruikelijk en binnen de, binnen de wet. Ja, ik geloof niet dat er trouwens ooit iemand voor vervoerdigd is in Nederland. Voor, uh, nee, wel mensen vervolgd. vervolgd wel maar... zaken geweest. Ja. Ja. Ja. Dus het is ongelooflijk lastig te, te bewijzen. Maar is, staat dat zeg maar, voor de cultuur uh, die, die binnen de bankerenwereld. Nou, dat, die, dat stond misschien voor de, voor de hoofdkantoororganisatie... de Raad van Bestuur en Corporate Finance, die omgeving. Eh, het kantorennet was voorzichtig. Prudent was het woord wat vaak gebruikt werd. Eh, van niet te veel financieren. Eh, met name op eh, het balansmanagen. Dus je winst maken als bank... door het verschil tussen de rente die je ontvangt en de rente die je betaalt. Eh, en... Ja, tot op dat moment eigenlijk nog een redelijk rechttoe recht aan. Misschien zelfs wel wat saai, en gedegen bedrijf. Waar de ambitie van ABN, met name in het buitenland lag. En dat sprak me ook bijzonder aan. Uh, ABN had heel veel activiteiten in Zuid-Amerika, veel in Azië. En ik heb ook een fantastische tijd gehad in het ondersteunen van die activiteiten in die landen en ik mocht de hele wereld overvliegen namens ABN. En wat deed je daar dan? Ja, ik was een soort van adviseur op het gebied van retail banking, de particuliere markt. En dat is eigenlijk in die periode binnen ABN ontdekt... dat die particuliere markt eigenlijk een hele interessante markt kan zijn. Uh, terwijl het eigenlijk ja, tot medio jaren negentig... dacht iedereen van, ja, particuliere markt... dat is voor de, voor de niet sophisticated bankiers... Voor de sukkels, zogezegd. Ja, want de zakenbank, dat is leuk. Dan kun je spelen en dan kun je geld verdienen. Precies. De zakenbank is de grote wereld. Daar kan je in sterrenrestaurants eten... en dure wijn drinken en uh, mooie beursgangen begeleiden. Daar is het grote geld te verdienen. Dat was in die tijd ook zo. En die particuliere markt, dat is alleen maar om een stabiele basis te creëren. En dat is in die periode, in de jaren negentig, langzaam gaan verschuiven. En kwam het inzicht van die particuliere markt. Die is juist een hele gezonde basis om de hele bank op te baseren. Uh, ja, een gezonde basis, maar ook een, een, een grijp- en graai-basis werd dat vanuit nou, de die, banken. Die particuliere markt die werd in die, in, ook in die periode... zeker een grijp- en graai-basis. Met name in Nederland, eh, ook wel in andere landen, maar met name in Nederland. Eh, waarbij verzekeringen steeds meer werden verkocht. Wat nu woekenpolissen zijn gaan heten. In de jaren negentig is dat eigenlijk opgekomen unit linked, beleggingspolissen werden er toen wel genoemd... maar we noemen het nu hoekopolissen. Dus levensverzekeringen waar je als bank heel veel provisie op ontving. En steeds meer klanten werden gestimuleerd, werden geadviseerd... om weg te gaan uit depositos en spaargeld en over te stappen naar die levensverzekeringen. Want dat was allemaal voor sukkels en je moest risico nemen... want dus, kijk eens wat een prachtige ja, rendementen. Die, die beurzen blijven maar omhoog gaan, dus profiteer mee van die beurzen. 8% en uit, gemiddeld en uh, reken maar op 10% rendement moet ja, kunnen. Ja. Ja, en uiteraard hadden die klanten ook wel uh, dolle tekens in hun ogen in, in de verwachting dat ze die, uh, die beursstijging mee zouden maken. Maar daar werden dus uh, verzekeringen op verkocht met kostenstructuren ja, die gewoon aan diefstal grenzen en soms ook diefstal zijn. En waarbij met name niet eerlijk verteld werd hoe hoog die kosten waren. En uh, dat stuitte mij het meest tegen de borst dat er gewoon willers en wetens offertes werden gedaan... waarvan bekend was dat er veel meer kosten in zaten... dan zichtbaar werden gemaakt. Wat was, dat, was dat in de bankaire wereld uh, gemeengoed, die kennis? Ik bedoel, dat, dat er allerlei ver, ver, verborgen kosten in zaten? Nou ja, het had bekend moeten zijn. Maar ik besef ook dat heel veel mensen het niet wisten. Uh, als je een beetje doorvroeg en keek hoe dat nou in elkaar zat... dan was het heel makkelijk te achterhalen. En in de vakliteratuur werd dat toen ook al genoemd. Er zijn onderzoeken uit de jaren negentig waarin dit is aangetoond... Maar voor jou in die periode, uh, als, als rayonhoofd op een gegeven moment, was het helder dat die woekerpolissen bestonden uit allerlei uh, ondoorzichtige structuren ja. waar een klant echt de ballen van begreep. Ja, absoluut. En er werd steeds meer druk op het kantoornet en dus ook op mij als rayondirecteur uh, gelegd om juist ook dat soort polissen, dat soort verzekeringen te verkopen. Hoe ging dat in zijn werk, die druk? Nou ja, je had je doelstellingen. En uh, in, de, in de rayondirecteurenvergadering werden die doelstellingen ook besproken. En uh, met je leidinggevende werden die doelstellingen ook besproken. En in toenemende mate werd het verkopen van dat soort verzekeringen belangrijk. Uh, en los daarvan had je in een PNL, een winst- en verliesrekening als rayon... en werd je ook aangesproken op het, de winst die je in je rayon maakte. En die provisie daar, uh, die is veel aantrekkelijker dan de marge op een deposito. Ja, en als je dat niet haalde, die, die doelstelling... Ja, zover ben ik niet gekomen, want ik ben eerder weggegaan en gestart met Independent. Maar als je structureel die doelstellingen niet haalt, dan stop je carrière minimaal. En als je echt ver achterblijft, dan word je gevraagd om wat anders te gaan doen. Diederik de Groot, die werkt ook bij ABN? Ja. Um, jullie ken, hoe kenden jullie elkaar? Wij kenden elkaar van de periode bij International Consumer Banking, heette dat, ondersteuning van de particuliere markt in het buitenland. We hebben toen samen gewerkt aan de strategie daarvoor. Samen ook een aantal overnames in, in Zuid-Amerika en in Azië begeleid. En toen ging hij naar Singapore om daar de implementatie van zo'n traject te doen. Ik ging naar New York, naar een dochterbedrijf van de bank. Het zijn een paar jaar uit het oog verloren. En in 1999 zijn we weer uh, verder gegaan. Samen hebben jullie uiteindelijk independent opgericht. Maar wat ging daar aan vooraf? Zaten jullie samen, gutter met gut? het is toch wat, in het vliegtuig uit te wisselen? Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Diederik had eerder de knoop doorgehakt. Die is al in 1998 weggegaan en is toen met wat andere initiatieven gestart. En die heeft ook nog wat meer ondernemersbloed dan ik zelf bezit. En wij zaten daar regelmatig over te filosoferen. En ik vertelde over mijn ervaringen met die boekenpolissen. Althans, zo heette ze toen nog niet, maar de, de druk die ik ervoor. En toen is het eigenlijk gaan kriebelen en gaan broeden begin 1999. Van ja, het kan toch anders in Engeland was de FSC, de Financial Services Authority, opgericht. Zeg maar wat de AFM is, nu is in Nederland. En daar kwamen ook de eerste rechtszaken en de eerste publiciteit over, producten. En dat was voor ons wel een belangrijk uh, middel, uh, een belangrijk argument om te zeggen. Ja, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Als we nou voor die muziek uitlopen, uh, dan kunnen we daarvan profiteren. Dus het was absoluut een combinatie van... Nou, de wereld kan beter, maar ook profiteren van... Toch een beetje de wereld verbeteren dan. Dus. Ja, <laughs> ja. ja, die wereld kan beter, maar ja. ook wel gezond ondernemerschap, denk ik. Van als je daar in de eerste bent, dan kun je misschien profiteren van de eerste zijn. Ja, Maar waar, waar wilde die dan precies de eerste in zijn? Van het transparant maken van de misstanden rondom die financiële producten. En het maar zichtbaar maken van de verschillen. Niet, maar niet in het uh, uit de wereld helpen van die producten die wel massaal gesleten werden. Zeker wel. We hebben actief onderzoek gedaan en publiciteit gezocht eh, om aan te tonen welke producten minder geschikt zijn voor de consument of waar belachelijke kosten aan zitten of die niet zinvol zijn. Ja, maar door dat transparant te maken, inzichtelijk te maken, uh, uh, was dat de manier zeg maar, om dat inzicht bij mensen tussendoor te krijgen? Ja, dat was de manier die wij gekozen hebben. Enerzijds via internet, zodat mensen het voor zichzelf konden bedenken. En anderzijds in de publiciteit, om het breed wereldkundig te maken. Dat was aanvankelijk een, een behoorlijke uphill battle, lijkt me. Want die beurzen deden het goed, dus de rendementen waren ook goed. Ja, ja, en in eerste instantie word je natuurlijk ook helemaal niet vertrouwd als afzender van zo'n boodschap. Als oud-bankier en als internetondernemer. En dat was ook nog in de tijd van Nina Brink en de internetbubbel. Dus als internetondernemertje met bankier achter je naam... duurde het best een tijd voordat we serieus genomen werden... Maar na een paar jaar uh, overal aan de bel trekken en op de deur kloppen, uh, werden we langzaam en zeker steeds meer gevraagd om dingen toe te lichten. Maar hoe kun je, je nog herinneren het moment dat dat voor het eerst de site live ging? Dat de ja. site uh, te zien was? Ja, ik kan me goed herinneren. Dat was februari 2000. Uh, in het voorjaar 1999 hebben we het idee ontwikkeld. In de zomer zijn we weggegaan, ben ik op weggegaan bij ABN Nomro. Toen hebben we het najaar in de tulpenmanie van de. Uh, van de 20ste eeuw uh, de internethype mee kunnen maken. Uh, een Engelse investeerder heeft toen 11 miljoen in uh, ons plan geïnvesteerd. Nou, dat en jullie zelf uh, ook nog geld? We hebben zelf ook wat geld, maar we hadden geen 11 miljoen... en ook, geen, uh, ook niet iets wat in de buurt kwam. We hebben zelf ook geld in geïnvesteerd. Uh, en dat was in november rond. En toen hoorden we dat zowel Achmea, uh, met Mr. Finch... als ING, met WelOwel, ja. -wel, ook zo'n initiatief aan het lanceren waren en dat ze daar heel veel geld in aan het pompen waren. Tientallen miljoenen. Oeh, een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite. En die zijn ook gelanceerd, Mr. Finch, en wel of wel. Dus wij hebben toen ontzettend ons best gedaan... Uh, met anderhalve man in de paardenkop... Uh, om als eerste die site te lanceren. Maar waarom kost dat zoveel geld dan? Nou, uh, tientallen miljoenen heeft dat bij ons niet gekost. Maar uh, het, het doen van onderzoek kost geld. Je hebt goede mensen nodig om dat te doen... Uh, het maken van een site die goed functioneert en vervolgens continu dat verbeteren... daar heb je gewoon goede mensen voor nodig. Uh, en wat met name bleek, en dat hadden we onderschat... is een enorme lange aanloop in het overtuigen van verzekeraars en consumenten om zaken met ons te doen. Maar toen u hoorde dat jullie twee grote concurrenten hadden... toen zeiden jullie tegen elkaar, wij zijn dood waarschijnlijk, of niet? Ja, dat was wel een, uh, een lastig moment. Uh, maar dat gaf uh, de juiste energie om met volle vaart door te gaan. Maar ja. we hebben daar wel even over lopen twijfel ja. Dat zeg je nu, want je bent nu uh, de baas samen met Diedrich van een bijzonder succesvol uh, bedrijf. Um, maar er zijn ook, jullie zijn een paar keer... nou op de rand van het rafrein geweest, Ja, toch? absoluut. Uh, bij die lancering was het al best lastig. Uh, in februari, onderdelen van de site draaiden niet goed. En dan zoek je toch de publiciteit. En we hadden een tv-campagne met uh, Bart van Big Brother... de eerste winnaar van Big Brother. Wie kent hem nog? Wie kent hem nog. Uh, toen uh, de bekendste Nederlander zo'n beetje. En, uh, dat zal een paar centen gekost hebben dat toen? Dat heeft een paar centen gekost. Dus we waren ook niet altijd even slim bezig. Um, en we hebben toen eigenlijk ja, gewoon miljoenen weggegooid aan reclamecampagne... en uh, ook aan pogingen om al in Frankrijk en Duitsland voet aan de grond te krijgen. Want dat was de tijd van zo snel mogelijk heel Europa afdekken. En eigenlijk pas in de zomer van 2000 uh, zijn we tot inzicht gekomen... van ja, op deze manier zijn we heel snel uh, overleden. En toen zijn we enorm op de kosten gaan letten. Uh, maar nog, ondanks dat, eind 2001 hadden we nog een, een maand... Uh, voor een maand geld op de bank staan. En er het faillissement binnen een maand uh, eraan te komen. En dat, is, ja, dat zijn wel spannende tijden, ja. Maar hoe is die kentering gekomen, dan? Met name die periode, dan? Nou, in die periode op, op, gebaseerd op twee zaken. Van uh, meten is weten. Dus heel veel investeren in begrijpen wat consumenten willen... en daar de site op aanpassen en trial and error... en steeds beetje bij beetje verbeteren. En anderzijds het vertrouwen van onze investeerders van het eerste uur... die toen nog een keer een nek hebben uitgestoken en hebben gezegd... Van, nou we vertrouwen in jullie, we vertrouwen in het model... en we stoppen er nog een keer 2 miljoen in. En als dat niet was gebeurd, dan hadden we hier nu niet gezeten. We ah. hadden we ergens anders over gesproken. Ja, ja, dan was je iets heel anders gaan doen. Misschien was je wel weer terug naar de bankaire wereld gekomen. Maar... Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Nee, was dat niet gebeurd? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar, maar uh, waar zit hem dat dan in? Uiteindelijk dat, dat mensen toch op een gegeven moment denken... goh, uh, best wel handig eigenlijk, of best wel goed, of best wel betrouwbaar. Waar zit hem dat in? Ja, zo het is niet één ding. Hoe het was ondernemers die zeggen van als je dit doet, dan ben je succesvol. In mijn overtuiging zit het in heel veel aspecten. Het idee moet, moet kloppen, maar met name de uitvoering moet goed zijn. Dus je hebt op alle vlakken hele goede mensen nodig die ervoor willen gaan... En die tegenslagen uh, proberen te overwinnen. En dat zit aan de IT-kant van die site, moet goed draaien. Dat zit aan de analyse-kant van mensen die moeten begrijpen wat er gebeurt. Dat zit aan de marketing-kant. Uh, dat zit in ons geval aan de onderzoek- en perskant. Van goed onderzoek doen en zorgen dat je dat in de pers weet te krijgen. Ja. Uh, al die componenten heb je nodig. En met één van die componenten red je het niet. Onze gezamenlijke goede marketingvriend Ronald, die zegt altijd: er zijn drie keuzes: get niche, get big of get out. Ja. Nou, jullie ja. zaten in een niche-markt, dan ja. zie je iets nieuws. Maar daar zul je ook van ver moeten komen om het voor elkaar te krijgen. Absoluut, dat is niet de makkelijkste weg. Ja. En als, je, als je naar de, de, de, de breedte kijkt van de uh, bankaire wereld, vertrouwen is nog steeds een groot probleem. Heel groot probleem. Ja. Uh, de verzekeringswereld in Nederland, hoe, hoe stabiel is die eigenlijk? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel een, een groot probleem. Het is dus, ja, publiek bekend uh, dat er drie van de grote verzekeraars eigenlijk te koop zijn. Uh, ASR uh, moet verkocht worden door de staat, Nationale Nederlanden door ING... en SNS Real heeft met name door vastgoedportefeuille ook een probleem. En stond uh, recent in de krant dat die uh, zoeken naar nieuwe aandeelhouders. Ja, als drie van de grote zes... Uh, op die manier te koop staan, publiek te koop staan, en er blijkbaar geen interesse is om die te kopen, dan zegt dat wel iets over de staat, de solvabiliteit, de financiële stabiliteit van die verzekeraars. Die is beroerd. Nou, die is in ieder geval niet goed, uh, en ze voldoen nog steeds aan de normen qua solvabiliteit die de Nederlandse Bank stelt, uh, maar wel met kunst en vliegwerk. Nou, ja, vandaag schreef de ANP dat op elke euro premie de verzekeraars op dit moment één cent verlies leiden. Ja. Lijkt weinig. Maar is heel veel. 1 procent. Uh, dat is fors. Uh, en dat is uh, ja, uh, zeker over de volumes en de bedragen waarover het gaat. Maar hoe kan dat? Nou, dat is Een combinatie van factoren. Eigenlijk is het de perfect storm. Uh, enerzijds is het zijn die woekenpolissen. Die levensverzekeringen. Daar werd heel veel aan verdiend door verzekeraars. Dat was echt een kip met de gouden eieren. Die is uh, geslacht? Die is geslacht. Die worden niet meer verkocht. Dus er komt geen nieuwe winst op binnen. Even, even tusshot voordat je die andere twee opnoemt. Is dat ooit compensabel nog? De verliezen die al die mensen, die al die miljoenen polissen... en die enorme schade die mensen lijden, is dat compensabel? Nou ja, er is een, een Waarbeken-norm. Uh, en dat is een soort van een doekje voor het bloeden. Die is een de financiële een klein ombudsman. Betaald door de, uh, de, de, de verzekeringswereld over De voormalige, voormalige financiële ombudsman. Uh, die is wel door alle partijen geaccepteerd in eerste instantie. Maar nog steeds op een kostenniveau wat heel hoog is. Uh, nou, dat wordt nu uitgevoerd. En daarnaast zijn er wat aanvullende maatregelen, maar dat is bijna lange na geen fatsoenlijke compensatie voor de extreme kosten die zijn ingehouden. In mijn ogen is er gewoon onvoldoende vet op de botten bij verzekeraars om wel tot een fatsoenlijke compensatie te komen. Mocht dat gebeuren, dan vallen ze massaal om? Nou, het dat, eh, dat dat, dat zal niet gebeuren, want eh, de Nederlandse bank zal er een stokje voor steken, want ze kunnen het zich gewoon niet permitteren. Ja, goed, oké. Okay. Kip met de gouden eieren die is geslacht. Eén van de factoren waarom de winstgevendheid van de verzekeringssector ja. zwaar onder druk staat. Wat, ja. wat zijn de andere factoren? Nou, de tweede factor is transparantie. Eh, consumenten zijn bewuster geworden dat niet elke verzekering nodig is. Maar met name dat er verzekeringen zijn waar je met dezelfde voorwaarden soms maar de helft van de premie hoeft te betalen. Uh, en dat komt door internet. Daar hebben wij een bescheiden rol in gespeeld. Maar daar heeft ook het ja, consumentisme, de media met aandacht voor consumentengedrag... en daardoor de rol van de consument zelf een belangrijke rol in gespeeld. Er zijn steeds meer consumenten die denken van ja, waarom moet mijn autopolen 600 euro kosten... als die ergens anders ook voor 300 euro verzekerd kan zijn. En dat snijdt natuurlijk direct in de winstmarge van die verzekeraars. Uh, want het gat van 600 naar 300... Dat is gewoon winstmarge. Die slapende consumenten die niet bewegen, daar zijn er steeds minder van. Oversluiten heeft wel degelijk zin? Ja, absoluut. Als je, het is echt helemaal niet raar om je premie te halveren. Dus vanuit het consumentperspectief heeft dat heel veel zin. Voor de stabiliteit van verzekeraars heeft het wat minder zin. Ja, maar dat betekent dat zij dus in het verleden gewoon veel te hoge winstmarges hebben gehad. Hoge winstmarge en hele hoge kosten. Het is zeker niet alleen winstmarge. Kosten werden ook zo hoog opgeschroefd met eh, alle staffuncties... met alle marketinggelden, met alle hoofdkantoren... dat er ook echt hoge kosten waren. Maar ja, ook dat kostenniveau eh, moet aangepast worden. Nou, zijn dat de factoren of zijn er nog meer redenen waarom die Ja, nou, de Er zijn natuurlijk veel meer, maar de derde grote factor is de kredietcrisis. Uh, en die heeft een aantal consequenties. Een hele belangrijke is die dalende rente. En dan hebben we ook weer het, uh, het Chinese voorbeeld waar we mee begonnen. Want die, die, die rente is enorm gedaald de afgelopen jaren. Wellicht voor een deel door de Chinezen en zeker ook door de crisis uh, in de financiële sector. En dat betekent dat de verplichtingen van verzekeraars, die worden contant gemaakt, dus die worden naar de waarde van vandaag berekend met de lange rente. Hoe lager die lange rente hoe eh, minder reserves eh, je kunt berekenen in je boeken. En dat is een, dat is een hele grote factor. Nou, en Gekoppeld daaraan eh, onroerend goedcrisis, vastgoed, eh, kantoorpanden, fabrieken, huizen... die allemaal massaal in waarde dalen, die staan eh, op de balans van, van verzekeraars. En die zijn ook veel minder waard. Want die verzekeraars die, die beleggen dan weer in die onroerend ja, goed. Ja, die, die, uh, die beleggen voor een deel in onroerend goed. Of die zitten in hypotheken die in de problemen komen. Dus die hebben op, op al die manieren ook last van uh, de, de lagere waardering van dat onroerend goed. Hmm. En het onroerend goed dat was nou juist een grote winstaanjager, toch? In de afgelopen ja. periode, zeker ja. in Nederland, veel ja. landen trouwens. Maar ja. uh, omdat uh, het lekker makkelijk was, daar kon je pensioengelden instoppen. Uh, grote investeringen uh, ja. konden lekker in weggestopt worden. Ja. En het steeg toch wel door. Ja. Ja, dat was de basis eigenlijk. Uh, de, eigenlijk de, de geldautomaat van de financiële sector zat in de waardestijging van de onroerend goed. Consumenten uh, sloten een tweede hypotheek. Ze uh, gebruikten de overwaarde om te consumeren. De hele financiële sector draaide erop door veel verzekeringen en veel hypotheken af te zetten. En dat geld werd maar rondgepompt en steeds verder opgeblazen. Uh, waardoor uh, ja, de bomen tot in de hemel leken te groeien. En dat is uh, eigenlijk de, de basis voor die, uh, voor die bubbel die ge, gebarst is. Ah, ja, ja, want banken zijn daar ook veel riskante gedachten gaan vertonen. Ja. Dus niet alleen de consument gingen ja. Ja. De, de scherpte opzoeken... maar ja. ook de banken gingen de scherpte opzoeken. Ja. Um, als we dan naar die bankaire wereld kijken... Um, hoe zit het met de stabiliteit daarvan? Want uh, ABN AMRO is een staatsbank. Ja. Um, nou, dat is mooi, dat is dan geregeld toch? Ja. Qua stabiliteit, maar de andere banken... Nou ja, de, de, de uitspraken en de acties van de centrale banken en de ministers van Financiën in Europa en wereldwijd verband, die zijn nog steeds van toepassing. Die komen erop neer dat de systeembanken niet om zullen vallen. De overheden zullen er alles aan doen om de financiële wereld, het betalingsverkeer, dat is eigenlijk waar het dan om draait, in stand te houden. Systeembanken zijn de grote banken die essentieel zijn voor het financiële stelsel. Klopt. En dat zijn in Nederland gewoon de, de grote bekende banken. Die, die zullen niet omvallen. Uh, dus in die zin is het ook goed dat die uh, beschermd worden... Uh, en, uh... Ja, maar, okay, even één seconde Dat klinkt heel logisch uh, die, die systeembanken zijn zo belangrijk voor het systeem Wij overheden garanderen dat die niet omvallen Maar als je kijkt naar, naar de grote uh, Britse banken De grote uh, Duitse banken uh, Die hebben een begroting die vele malen Die van de staatsbegroting van hun, uh, hun eigen land is Geld geldt in Nederland overigens ook. De, in Nederland is de banksector ook groot ten opzichte van de omvang van, uh, van de Nederlandse markt. Dus dan kan een klein duimpje wel zeggen, ik hou je overeind. Maar de vraag is, als het echt goed mis zou gaan, uh, dan dondert alles er gewoon ja, in elkaar. als, het, uh, als een kaarthuis in elkaar zakt, dan hebben we echt een groot probleem. Uh, maar op zich is de kracht van de totale wereldwijde uh, overheden zijn wel groot en is er veel op te vangen... Uh, maar als het zich verspreidt en alles uh, wat in 2008, 2009 dreigt te gebeuren in de waagzaal wordt gesteld of in ter discussie wordt gesteld, dan, uh, dan kan het echt helemaal misgaan. Op dit moment zijn de banken al een jaar of drie bezig... met eh, meer vet op de botten creëren, veel minder risico nemen. Ten koste van, van, van particulieren ook, toch? En, te, ja, en ten koste en, ook en bedrijf, van kleine ondernemers ja. die geen krediet meer krijgen... Nee. die ook kredieten plotsing opgezegd zien worden ja. over schieten. Ik hoorde ja. uh, vorige week weer zo'n verhaal van ondernemers. Ja, en dat zijn schrijnende gevallen. altijd een, een ondernemerskrediet van twee ton... wat nodig was om de brug te slaan tussen geld dat eruit ging en geld dat erin kwam. Ja. Opeens werd het per onmiddellijk opgeheist. Ja. En dat nou, hypotheken worden bijna niet meer verstrekt, of alleen in een hele veilige situatie. En daardoor is die huizenmarkt op slot komen te zitten. Dat is vanuit consument- en bedrijfsperspectief verschrikkelijk. En ik ken ook veel voorbeelden van mensen die daardoor echt in de problemen komen. En veel bedrijven. Maar vanuit de stabiliteit van de banken is dat wel heel prettig. Dus ze staan er nu veel beter voor dan drie jaar geleden. Dus in die zin, in het ja, algemeen maatschappelijk belang is het wel erg prettig dat die banken weer wat steviger worden. Maar dat zie je aan de winstmarges maar matig terug, toch? Ze maken winst, maar niet enorm. Dat klopt. Dat heeft er ook mee te maken... dat de verliezen die voor een deel eigenlijk al in 2008, 2009 hadden moeten worden genomen. Afboekingen op onroerend goed. Wat nog maar matig gebeurt, toch? Voorzichtig gebeurt. Wat destijds zo is Als goed leeg dan hebben we alsnog een probleem. Ja, wat op dat moment maar in zoverre is gebeurd als... Uh, mogelijk was om binnen de grenzen te blijven. En langzaam maar zeker worden die voorzieningen wel aangevuld. Arabobank vandaag met de cijfers, met een enorme voorziening, dotatie heet dat dan, dus toevoeging aan de stroppenpot. Uh, dat is voorzichtigheid. Ja, daar zijn ze nu toe in staat om dat te doen. Maar die stoppenpot bestaat waarschijnlijk eruit. Tenminste, dat is ook al zwaar, de vraag is, bestaat dat ook niet uit dat de Rabobank ontzettend veel hypotheek heeft lopen. Dus als die huizenprijzen van particulieren maar blijven dalen, eh, dan wordt het voor de Rabo ook op, um, penibel, of niet? Nou, op zich, de, de daling van de huizenprijzen op, op zich is niet eens zo'n groot probleem voor de bank. Zolang de bewoners hun hypotheeklasten maar blijven betalen. Uh, en elke bankier zal primair letten op de cashflow, zoals dat dan heet... oftewel het aflossen, uh, betalen van rente en aflossing... zolang dat blijft gebeuren, hebben de banken geen probleem. Maar als zeg maar, een huis van twee ton opeens maar een ton waard is... Uh, dan zal een bank niet zeggen van stort maar eens even een ton bij of los maar eens een ton af? Nee, in het algemeen niet. Ze worden wel zenuwachtig. Dat, daar is geen twijfel over, want het is niet de bedoeling geweest. Maar zolang er betaald wordt uh, op, op rente en aflossing... Uh, zal er in het algemeen niet uh, worden uitgewonnen, zoals dat dan heet. Zal er niet uh, gevraagd worden van uh, stort bij of je moet nu je huis uit. Omdat ze ook wel zien dat als ze dat zouden doen, de huizenmarkt nog verder onder druk komt te staan. En de verzekeringswereld, want wij, wij waren of wij zijn het, het, het meest oververzekerde land ter wereld toch? Ja, klopt. Zowel in aantal polissen per, per gezin, per inwoner, als in verzekerde bedragen. Uh, Nederland uh, is voorzichtig, ik denk dat dat volksaard is... maar de Nederlandse financiële sector, tussenpersonen... hebben ook heel goed hun best gedaan om mensen te overtuigen... van alle risico's die je zou kunnen afdekken. En vaak ook risico's die je helemaal niet af hoeft te dekken... of die heel kostbaar zijn om af te dekken. In het tweede uur van Kazeluna uh, gaan we daarover doorpraten. De vraag, uh, wat verzeker je wel, wat verzeker je niet? Ben je oververzekerd? Uh, of wat, misschien ook wel wie of wat, moet ik zeggen, zou je eigenlijk nog wel willen verzekeren? 0800-1121, uh, vraag over uh, dat soort zaken, kun je daarop terecht? Uh, 0800-1121, of opmerking en mooie verhalen. Mailen kan, NCV.nl. Um, wat doe je, het? Vind je het leuk om het tweede uur te blijven? Ja, laat ik even kijken wat voor vragen er komen en of ik daar nog wat uh, in kan betekenen. Nou, hartstikke leuk. Dus met andere woorden, als u wilt praten met Edmond Hilhorst... Um, dan kan dat in de tweede uur. Um, en we praten over verzekeringen en alles wat ermee samenhangt in de tweede uur. Um, komt het snel weer goed, denk je, met uh, um, de financiële sector? Nou, de, wat, ik, wat ik zie is dat aan alle kanten, alle banken en verzekeraars... Eh, beseffen dat het anders moet. En er wordt hard gewerkt om dat te veranderen. Dus het gaat zeker de goede kant op. Eh, inhoudelijk gaat het de goede kant op. Het vertrouwen bij de consument... dat duurt nog wel heel lang voordat het echt terug gaat komen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard... riep ooit een oude hoofdredacteur van het nos Zo is het. Ja. <laughs> en dat... Uh... Laten we daarmee afsluiten. Zometeen kunt u luisteren naar het hoorspel. Wij zijn weer terug uh, na ene op deze zender, Radio 1. Uh, mijn vraag aan u is: uh, bent u oververzekerd? Wat verzekert u wel? Wat verzekert u niet? En wat zou u eigenlijk wel willen verzekeren? En, uh, en wat wilt u vragen aan Edmond Hilhorst, die hier ook zometeen nog aanwezig is in de tweede uur? Edmond Hilhorst van uh, Independent. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan even uh, aan het water. Sporters hè? Die drinken alleen maar water, flauw eigenlijk.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 Professor, Entschuldigen Sie, aber bei all den Aspekten in der Diskussion haben Sie die wirklichen Fragen zu umgehen und zu vermeiden gewusst. Und jetzt, wenn es um die Organisation geht, antworten immer nur Sie. Ich möchte jetzt noch die anderen Leute aus dem Vorstand hören, ob das auch Ihre Meinung ist. Soll ich das als Misstrauen mir persönlich gegenüber verstehen? Herr Professor, Sie wissen genau, dass dat niet gemeint war. Het gaat darum, dass wir, ganz in Ihrem Sinne, organisatorische Voraussetzungen für eine wirklich effektive Arbeit geschaffen sehen möchten. En toch klinkt dat so. <lacht> zo. May I say something? I think that a man who has put one dot on the map has got more right to speak than a man who has tuned his violin all his life. Meine Damen und Herren, ik persoonlijk möchte zeer gerne die Tür unseres Verstandes für die jüngere Generation öffnen. Dat is niet, worauf ik zielte. Ik wil niet Leute aus Altersgründen aus dem Vorstand stürzen. Persönliches Alter, ob het hoog oder niedrig ist, Und eventuelles Veraltetsein von Ideen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Auch alte Ideen müssen nicht unbedingt veraltet sein. Nur empfinde ich manchmal, dass unsere Fragestellungen, mit denen wir arbeiten, nicht nur alt, sondern auch veraltet sind. Und so fällt es natürlich schwer mitzuarbeiten. Und man kann jetzt nie wissen, weil wir unseren Vorstand nicht selbst wählen, ob man mit seiner Meinung allein steht oder die Mehrheit hinter sich hat. Wenn ich wüsste, dass ich mit meiner Meinung allein stehe, würde ich natürlich diszipliniert mitarbeiten. Aber wenn eine Mehrheit nicht die Möglichkeit hat, die Ideen zu korrigieren, dann läuft etwas falsch. Dat is geen Altersprobleem. Nur müssen im Vorstand Leute arbeiten, die die Mehrheit unter den Mitarbeitern hinter sich haben. Wenn Sie gestatten, sage ik ook nog einige Worte dazu. Ik ben ook alt, maar die Kollegen im Vorstand wissen, dass ich schon seit vielen Jahren der Meinung bin dass es ungerecht ist, wenn die Mitarbeiter gar keinen Einfluss auf unsere Arbeit haben. Ich glaube, dass das in unserer Zeit nicht mehr möglich ist. Auch nicht, weil auch in unserer Wissenschaft neue Ideen aufgekommen sind, denen in unserer Leitung nicht genügend Rechnung getragen wurde. Darin gebe ich Herrn Koning, der ein kluger Mann und ein guter Mensch ist und um den ich auch als Mitarbeiter und als Nachfolger sehr schätze, recht. Wenn wir der jüngeren Generation keinen größeren Einfluss auf unsere Arbeit einräumen, dann sehe ich die Sache unseres Unternehmens verloren. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich bin fürchterlich müde. Bitte, bitte schließen Sie die Sitzung ab. Ich, ich gehe zu meinem Zimmer und kehre für heute nicht zurück. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine Viertelstunde Pause machen. Gij waart subliem. Is wel zeer goed. Ik heb naar u gekeken, maar zelfs uw hand waarin gij uw papier had, trilde niet. Ik was kwaad. Ah, dat was niet te merken. Misschien dat gij wat meer kleur kreeg. Maar wat gij zei was zonder emotie en to the point. Het was alsof ik op een vergadering van ons tijdschrift was. <laughs> Horvatich heeft zijn ontslagbrief geschreven en ligt te huilen in zijn bed... Ik weet niet hoe dit moet aflopen. Het was aardig van je om het voor me op te nemen. Ik vond dat je dat verdiende. Je ja, hebt het goed gedaan. Mijn dames en heren. Wie enige van jullie zich bemerkt hebben, voelde professor Horvatitsch zich heute nachtmiddag niet wel. Er war schon seit Beginn der Tagung ernsthaft erkrankt und befand sich in ständiger klinischer Behandlung. Dennoch hat er mit seinen letzten Kräften versucht, die Sitzung zu leiten. Jetzt fühlt er sich jedoch nicht länger dazu imstande. Deshalb schlage ich vor, die jetzige Diskussion für diesen Augenblick zu schließen. Was heute Nachmittag gesagt worden ist, war notwendig, auch wenn es vielleicht für diesen und jenen peinlich war. Aber wir haben es notiert, und wir werden bei der nächsten Sitzung wahrscheinlich auch schon früher darauf zurückkommen. Seien Sie davon überzeugt, dass wir uns alles, was heute Nachmittag gesagt wurde, zu Herzen nehmen. Wie sagen Sie auf Wiedersehen auf Niederländisch? Tot ziens. Bitte schreiben Sie es mir auf diesen Zettel. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Schön. Und ich hoffe sehr ik ook. Ik zal Herr König, ik möchte Sie was fragen. We zouden het sehr schätzen, ze Sie gastvrouw deze diese Blumen anbieten wollten. Maar. Äh, äh, Bitte, tu ze es. Maar waarom niet O'Reilly? Die kan so etwas veel besser als ik. Weil Sie im Hause sehr beliebt sind. Ik wilde eens uh, verzoek. Dan uh, lege. Ik zie hierheen, want ik hoor ze. Zoiets moeten ze toch niet aan mij vragen. Dat kan ik helemaal niet. Dat is omdat jij zo'n mooie jongen bent. Dat moet ik in godsnaam zeggen. Oh, gezegd maar wat. Alles is goed. Frau Kovac had mij... Beten. Kovácsné megkért engem innen aus unseren Namen zu danken. Hogy a nevéngben köszönyem meg a nagy vendégszeretetet? Für die große Gastfreundschaft, die wir von Ihnen genossen haben. Azt a nagy vendégszeretetet, amiben Önök által részesültünk. Und ähm um, dass Sie das mich gefragt hat en niet iemand die dat veel beter kende. Is het dat Tölen en niet andere iemand veel beter kan? Is het wel, want ik bijzondere redenen heb voor deze dankbaarheid. Dan Maar dat is nu een bewijs daarvoor wie ähm, groot herz en die herzen ihrer mitarbeiter sind De dat cijf is een van annak, hogy van hoe liefdevol és en haar collega's zijn. Hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog de slijba. Hoog des Frauenherms. Sorry <lacht> die Frauen, die Stück voor Stück vorzüglich sind. <lacht> Zum ungarisches Kulturministerium. Woher soll ik mijn plaats hebben? Zum Mikrofon. En nu, mijn lieve Kollegen, möchte ik een Toast auf Herrn Bertha ausbringen. Zowel Sowohl... En dan te bedenken. Het Horvatitsch, hier vlak boven ons hoofd, naar nou ligt te luisteren. <lacht> Ach, Maarten. Hoe moet het nu met ons tijdschrift? Dat zal van Pieters afhangen. Nou, het zal me werkelijk spijten als ik u niet meer zou zien. Mij ook, maar dat kan natuurlijk nooit een argument zijn. Maar wel een stimulans. Om naar een compromis te zoeken, misschien. Het hangt er vanaf wat voor compromis dat is. Ja. Hij poetste zijn tanden, kleedde zich uit... deed de lamp boven het bed van Jan aan en kroop onder de deken. Met zijn handen onder zijn hoofd luisterde hij bevrijd naar het rumoer... vier verdiepingen lager, het geloop en gepraat in de gangen. Voor het eerst sinds lange tijd had hij vrede met zichzelf. Niet omdat hij moedig was geweest, al had het hem gestreeld toen Alza Bosse dat tegen hem zei. Hij was niet moedig. Wat hij gezegd had, had hij gezegd omdat hij er zoveel over had gepraat dat hij het moest zeggen. Met de dood in zijn hart. Dat hij daarbij koelbloedig had geleken was schijn. Hij had zich met zijn ogen dicht in de strijd gestort, zonder enig overzicht en zonder een idee waarop het zou uitdraaien. Toen hij begon te spreken, zat er geen woord in zijn hoofd. De woorden kwamen eruit, God mocht weten waar vandaan. Ze hadden net zo goed weer plotseling kunnen ophouden. Dat dat niet gebeurd was, was niet zijn verdienste. En als het een overwinning was geweest, dan toch vooral een overwinning op zichzelf. Een persoonlijke genoegdoening. Don't forget it, but forget it. Ben <lacht> jij met. Beerta naar bed geweest. Wat is dat nou voor onzin? Ik ben de hele avond op mijn kamer geweest. Morgen ben ik hier weg. En dat is goed. Hier. Wat zou jij daarmee doen? To Jan from Lyos... Do not forget me. It was golden. Bewaar hem. Nee. Ik ga dit verscheuren. Hoe laat moet het opstaan? Zes uur. Dan zult gij me moeten wekken, Maarten. Dat is te vroeg voor deze jongen. Daar zal hij doorheen slapen. Ik heb u vanmiddag alleen laten gaan in dit discussie. Je neemt me dat toch niet kwalijk, niet waar.